Op 3 december 1992 stuurde programmeur Neil Papworth... een vroege kerstwens naar de directeur van Vodafone. Omdat mobiele telefoons nog geen toetsenbord hadden... typte hij het berichtje op een computer. Vodafone wilde de tekstberichten eigenlijk alleen inzetten voor intern gebruik. Pas vanaf 1999 kon ook bij andere netwerken worden geSMS'd. In de Eredivisie hebben NEC en NAC Breda met 1-1 gelijk gespeeld. Na een uur scoorde Lurling voor NAC... 10 minuten voor tijd maakte platje gelijk. Het weer vanavond: wolkenvelden en opklaringen. met alleen in de kustgebieden kans op een bui. Vannacht op veel plaatsen lichte vorst. Dit was het NOS Journaal. ANWB verkeersinformatie. Vielen na een ongeluk op de A20. van hoek van Holland naar Gouda. voor knooppunt ter Plein 2 kilometer. De rechte rijstrook is dicht.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 We'll ain't comes the Vier minuten over vier voor we naar het voetbal terug gaan. Eerst eens even veldrijden, Gio, want ze zijn gefinished, hè, Robert? Ze zijn gefinished. Sven Nijs wint de veldrit. En Robert Lars van der Haar komt nu over de streep als nummer 5. En ik geloof dat Twan van der Brand Die zit daar ook nog heel erg dichtbij. Die zou dan achter zijn, maar er staat meteen bij dat er een fotofinish is. Dat betekent dus dat de jury de foto's rustig gaat bekijken. Maar de Nederlanders doen het goed met een plek in ieder geval in de top 8. En een zekere vijfde plek van uh, Lars van der Haar. Sven Nijs wint hier de veldrit in Roubaix. In een hele spannende finale waarin uiteindelijk alleen de sterken, de echt sterken overbleven. Hij wint namelijk voor Pauwels en voor Niels-Albert. Die reed hij eraf in de laatste paar honderd meter. Sven Nijs dus oppermachtig. Hij neemt niet de leiding over in de stand om de wereldbeker. Want het gat is nog steeds wel aanwezig tussen Niels-Albert en Sven Nijs. Albert staat aan de leiding in de wereldbeker. Maar Nijs wint opnieuw een belangrijke wedstrijd. Groningen tegen Herakles Henk het is 2-0 voor FC Groningen en Heracles heeft een hele kwaad tegenstander in Groningen. Weinig iets mag Groningen dan wel aan de 1-0 hebben geholpen met zijn doelpunt en eigen doel, maar de Groningen laat zien dat ze door heel hard te werken ook een aardig resultaat kunnen boeken door misschien wel een beter voetballend althans in de grote delen van de wedstrijd dan Heracles 2-0. Utrecht AZ en die ligt even stil. Ja, letterlijk. Want Donny Gorter is uh, flink geblesseerd geraakt. Hij kwam in de sandwich terecht tussen twee mensen van uh, rond de 2 meter. En hij is zelf, ik denk, 1,75 en ligt daar op de grond. Moet gewisseld gaan worden. Wordt al langdurig uh, behandeld daar aan de zijkant. En dat is dus triest voor Donny Gorter. Hij moet eruit bij de 1-1 stand. Na 75 minuten spelen bij Utrecht AZ. En dan nog even naar de twee wedstrijden in de Jupiler League. Ook daar is weer gescoord. Sparta tegen Os is op 5-1 gekomen. en voor dan de Graafschap altijd 0-1. Het is dus toch zo ver gekomen Dat jij hier naast me ligt In de schemer van de hoogte Je bent hetzelfde, maar te hoog. tenen een klein kindje maar zo mooi en minstens safe Doemaar en Bel-Helene. En vanaf half vijf hebben we natuurlijk nog Vitesse tegen Roda JC. Vitesse op jacht naar de compositie van FC Twente. Utrecht AZ en die houtkamp lag net even stil. Wordt er weer gespeeld? Ja, maar het is toch uh, ja, altijd uh, niet prettig als je iemand uh, van het veld ziet uh, gedragen worden op de brancard. Uh, Zijn vader, Edwin Gorter, zit vijf plaatsen naast me. Ja, dan, uh, dan moet je wel slikken als je je zoon zo uh, van het veld ziet gaan. Maar goed, de wedstrijd gaat verder. 1-1 de stand. Uh, 77,5 minuut gespeeld. Het spel heeft toch wel een minuutje of vier stilgelegen. En uh, balbezit is voor AZ. We zagen net een goede uitbraak van AZ met uh, Thomas Lam, de fin. De jonge fin. Hij wordt volgende week, of over twee weken, wordt hij uh, 19. Uh, hij had een goede mogelijkheid om de bal af te spelen, maar... Was hij was in gevecht met de bal en kreeg hem niet meer onder controle. en schoot de bal hoog over het doel van de arme Robin Ruiter. Want die was toch debet aan het uh, doelpunt van AZ. AZ dat veel beter in de wedstrijd is gekomen uh, na dat uh, doelpunt probeert dan ook voor de volle winst te gaan. Maar datzelfde geldt voor FC Utrecht. Nu is het nog altijd even wat stilletjes op de achtergrond. Uh, iedereen toch uh, onder de indruk van die blessure. De inborp voor AZ aan de rechterkant van het veld. Uh, overigens, Giuliano Wijnaldum is de vervanger van Dordny Gorten. De tweede Wijnaldum die we in actie zien dit weekend. Uh, zijn broertje bij PSV had gisteren niet uh, zijn beste dag. En nu, uh, ja, dit is uh, een beetje vervelend voor Roy Berens. Want die gaat uh, door. Maar er was een overtreding op hem gemaakt uh, vlak daarvoor. Hij bleef in balbezit, maar Pieter Vink floot iets te vroeg... waardoor AZ wel de vrije trap krijgt. Steven Berghuis, hij is in de ploeg gekomen voor Berg Goedmoeson. Gaat de vrije trap nemen aan de rechterkant van het veld. Of laat hij het over aan Maher? Nee, Maher zegt laat dat maar aan mij over. Ik uh, mag dan wel jong zijn, maar ik heb uh, ervaring en ik weet precies wat ik doe. Gaat dat ook uh, doen vanaf de rechterkant. Uh, Adam Maher, nog niet echt lekker in de wedstrijd. Kreeg een goede kans, maar uh, Benutte die ook niet. gaat de bal richting tweede paal, wordt gekopt. Maar weggewerkt door... Uh... Van de Horen opgevangen door Wijnaldum. En dan probeert AZ een aardige actie te doen, maar dat lukt niet. En dan is er een hele snelle counter via de linkerkant, via oor. Die de bal heeft. En uh, AZ moet als een haast terug. En dan gaat de bal naar Moulenga. Maar die struikelt over zijn eigen benen. Kan maar her de bal weer overnemen. Het blijft een levendige wedstrijd. En die wedstrijd is zeker nog niet gespeeld. Het staat 1-1 met uh, nog een minuutje of 20 te gaan bij Utrecht tegen AZ. Gespeeld blijkt wel bij Groningen tegen Herakles. Henkok. Het stand is 2-0 in het voordeel van FC Groningen. Als ik even in mijn aantekening ga kijken... heeft alleen uh, Everton die heeft in de tweede helft nog een aardige mogelijkheid gehad... voor Herakles, maar uh, Groningen had er meer. Nu gaat Sivkovic achter de bal aan. En Sivkovic is zojuist binnen de lijnen gekomen. Het is een jongeman van 16 jaar. De aanvaller, de spits van het B1-elftal van FC Groningen... het is meer of meer een beloning die hij heeft gekregen van Maaskamp van Sivkovic, een groot talent, begeerd in binnen- en buitenland... maar getekend voor FC Groningen voor drie jaar mag dan even invallen hier tegen Herakles. Dat is de dankbetuiging van de leiding van FC Groningen, Jegen Sivko, Sivkovic. Van ook buitenlandse ploegen waren geïnteresseerd in uh, deze jonge man, een Servier. Woonachtig in Hoge Zand en was ook begeerd door de uh, Ajax. Uh, Groningen is de betere ploeg, ook in die tweede helft. Veel wilskracht getoond in die tweede helft. En Herakles is er eigenlijk ja, voetballen af en toe nog wel aan de pas gekomen, maar heeft geen kansen meer weten te creëren. Ik heb nog een aardige discussie gezien door dus Peter Bos en, uh, en Maaskant. Dus er uh, is dus van alles gebeurd. In die tweede helft was het leuk om naar te kijken. Bal nu in een 60 meter gebied. Bakuna. Nee, het is pas weer die de bal vroegtijdig weglist voor de voeten van Bakuna. Bakuna die dicht bij een derde doepen was. Niet alleen in, in twee keer zelfs met, met een vrije schop. En ook nog met een kansrijke situatie. Maar hij schoot die bal met zijn linkerbeen ver en ver naast. De bal is achterin bij Herekles. Ik denk dat Herekles er eerder gezegd ook niet meer echt in gelooft. Van die tweede helft. Ik wil niet zeggen dat ze het laat afweten. van ze hebben wat degelijk even geprobeerd om die achterstand te, te niet te doen tegen FC Groot. Maar FC Groningen is niet uh, verdedigend gaan spelen, is gewoon op de aanval blijven spelen. En daardoor kon Heracles in onvoldoende mate Groningen onder druk zetten. En is die 2-0 stand, ook al kwam Groningen dan voortuinlijk op voorsprong... door het eigen doelpunt van Weinowitz wel verdiend. Bal nu uh, achterin de verdediging bij Groningen weggekoopt door uh, Kwakman. Overgenomen door uh, Bakuna. Weer gaat Sivkovic, die bij wordt achter volkrand 16 meter gebied. Hij is snel, hij schiet tegen het lichaam van past aan. Het zou toch wat zijn als je al zegt... 16-jarige gewoon scoort hier in de Eureborg. Ooit heeft Robben dat gedaan. Arjen Robben heeft dat destijds gedaan voor FC Groningen. Sifkovic was er heel, heel, heel dichtbij. Maar pas weer stond in de weg. En zo blijft het 2-0 voor de Groningen. Nieuw goal gewaard. Oh, die van de Ibrahimovic mocht te zijn, die van Max 6 ook, maar deze ook hoor. Wat een goal van Jacob Mulenga, zijn zesde van het seizoen. De Zambiaan uit de draaien met links, ramt hij de bal achter Esteban die kansloos is. Een prachtige goal van deze Je Jacob Mulenga. Hij scoort 2-1 voor FC Utrecht met minder dan 10 minuten te gaan. Maar wat een beauty zegt! Normaal zou je zeggen stop op je hoogtepunt. Maar Moulenka doet dat niet, dat weet ik zeker. Hij scoort 2-1 voor FC Utrecht tegen AZ. is de Radio 1 CD, Eros Ramazotti en Hooverphonic en Solamente Uno. Utrecht andermaal op voorsprong tegen AZ. Heerlijke goal en die zei je net, en ook verdiend, hè? Ja, ja, ja, dat, is, uh, dat leidt geen twijfel. Uh, Utrecht ging weer even aanzetten. Heeft het een tijdje moeilijk gehad na die gelijkmaker van uh, AZ... maar is nu weer helemaal terug in de wedstrijd. Wat heet, staat 2-1 voor, weer Moulenga. Oh, die wordt... Uh... Daar komt de kaart. en Wat voor kaart? Ik denk gewoon de gele. Hij is voor viergever. Die al licht geblesseerd aan de wedstrijd begon. Viergever dus geel. Uh, was weer een aardige actie hoor, van Jacob Moulenga. Hij draait zich goed vrij. Gaat langs viergever. En struikelt over het been van viergever. Gele kaart. Uh, de kogel. Uh, hij doet zijn naam eraan en hij mocht uh, zojuist ook een vrije trap nemen. Keihard en daar had Esteban heel veel moeite mee. Want die bal ging gewoon keihard door de muur. En Esteban kon maar met heel veel moeite de bal uit zijn doel halen. Hij staat er weer klaar voor die grote beer van een eenvaller, Leon de Kogel. Hij heeft toch uh, aardig uh, dingen gedaan in de tweede helft sinds hij ingevallen is. Daar komt zijn aanloop. En uh, oh, hij probeert het. Ja, dat moet je niet doen. Als je zo groot bent en zoveel kracht hebt, dan moet je geen uh, halve stift proberen over de muur. Gewoon rammen en proberen de, de, de hoek te halen. Nu gaat de bal hoog over het doel van Esteban heen. En mag Esteban de bal weer in het spel gaan brengen. Overigens, gert Verbeek ook weer gewisseld. Erik Valkenburg is gekomen voor de, de, nummer, uh, uh, voor de uh, rechtsback van uh, AZ... Dat uh, was uh, die Thomas Lam. Die uh, jonge jongen van 18. Die is dus vervangen door Erik Valkenburg. Want natuurlijk moet Gert-Jan Verbeek. Waar ik nu naar kijk. En uh, aangeef dat iedereen maar naar voren moet gaan. Blijft maar één mannetje achter. En uh, de vrije trap wordt genomen. Want er is een vrije trap. Meter of tien over de middenlijn. Door Maher. Daar gaat de bal richting het strafschopgebied. Wie kan er koppen? Daar komt de bal bij 4. Het uh, eetje rijnen. Maar zijn onhoud komt er niet. En dan het schot van Berghuis niet. En dan nog niet. En dan nog niet. Nou dat waren drie. Drie kansen op rij. Het was Berghuis de laatste die de kans kreeg. Ook de eerste die de kans kreeg. Hij schiet de bal hoog over het doel van Robin Ruiter. En zo blijft het met nog een minuutje of drie te gaan. 2-1 voor FC Utrecht. En als Groningen wint van Heracles. En we ziet het nou uit. Komt het zomaar weer in het linker rijtje. Henk Kok. Ja, daar gaan ze zelfs over Heracles heen. Van uh, Heracles heeft maar twee punten uh, voorsprong op uh, FC Groningen. Dus met winst gaat Groningen over Heracles heen. Een vrije schop we uh, zometeen nog uh, voor Heracles op het uh, rand van het 16 meter gebied. De leeuw van FC Groningen is inmiddels uh, gewisseld. Het was ongetwijfeld voornamelijk een uh, applauswissel. Die had ook al een gele kaart opgekregen. Op, uh, maar uh, de leeuw uh, is er verantwoordelijk voor. Dat mede verantwoordelijk voor... en heeft een belangrijk aandeel geleverd in deze overwinning. Het is een uh, diepgaande midden... De vorige week stond hij in de spits tegen RKC... omdat Zeefuik naast de basis was geplaatst. Een soort van moorsel, die stond op het middenveld. Maar De Leeuw is geen typische spitsspeler. Die moet niet spelen in de punt van de aanval. Van de Leeuw is een jongen die heel, heel, heel veel loopt. Die moet voortdurend in de positie komen. En als hij dan met drie man achterop speelt in de verdediging... bij Heracles, ja, dan kun je wel eens moeilijkheden krijgen als verdediging. En dat had Heracles in deze wedstrijd wel zeer zeker in de tweede helft. Ook omdat Groningen voornamelijk de ruimte zocht over de zijkanten. Daar ligt dan ook de ruimte. En Kielem had daar een belangrijk aandeel in, in tegenover de verdediger van Dorda. We moeten die vrije schop nog steeds nemen uh, van uh, Heerder Kles. Want er was even natuurlijk weer discussie. Was veel discussie onder leiding van scheidsrechter Higgeler. Jongens scheidsrechter nog de vrije schop Gaat net naast. In tweede instantie werd hij net naast geschoten door uh, Kwanza. En zo blijft het hier verlopen bij 2 tegen 0 voor FC Groningen. En ik denk dat Groningen met deze stand ook gewoon de wedstrijd gaat winnen. Gaat Utrecht met deze stand de wedstrijd winnen? Ja, maar het is nog wel spannend, Danny. Het is heel spannend. De hoekschop nu weer voor FC Utrecht. We zagen dus zojuist een enorme kans voor Berghuis nadat de bal een beetje bleef hangen in het strafschopgebied van FC Utrecht. Maar nu is de bal weer helemaal aan de andere kant en gaat de hoekschop genomen worden door Tommy Oor. goede voetballer de Australiër weet het spel goed te verleggen steeds. En uh, heeft een uitstekende trap in het linkerbeen. Gaat hem nu ook weer nemen. Utrecht spelen met rouwband. in verband met het overlijden van Favier. Bal wordt uh, kort genomen. En dan kan hij... Uh... Oh, ik he, laat hem niet gaan, de kogel. Want anders had hij zo uh, geschoten kunnen worden door Jan Buiters. Dat gebeurt niet. En dan kan AZ eruit gaan. Maar de kogel herstelt zichzelf. En uh, glijdt de bal over de zijlijn. Dan gaan we een wissel krijgen. Uh, Jacob Mulenga, Nou, dat wordt applaus. Die gaat naar de kant. En Kai Herings is uh, zijn vervanger. Ja, dat was toch wel een goal hoor. Daar kun je echt van genieten. Als je iemand zo'n doelpunt ziet maken. Uit de hoekschop van Tommy hoor. Kreeg hij de bal half hoog uit de draai. Vol op de linker en ramden hem in de kruising. En dat is het doelpunt waardoor FC Utrecht met 2-1 voor staat. Jan Wouters, de grote kleine man, staat aan de zijkant in zijn coachvak. Misschien wel een beetje te genieten. Want de zesde plaats met 22 punten wordt en blijft de zesde plaats met 25 punten. Als het zo blijft, NAZ, ja, 14 punten. Twaalfde, dertiende zullen ze uh, uh, blijven. En dan moeten ze alles gooien op de beker om nog uh, Europees voetbal te kunnen halen. Het is het is nog ver weg, het eind van de competitie, maar toch. Giuliano Wijnaldum uh, heeft de bal, probeert hem naar voren te spelen. Maar daar zit de kogel weer tussen. Erg veel werk verricht tot nu toe uh, uh, Leon de Kogel. En als invaller met een doelpunt heel belangrijk geweest. Uh, Giuliano Wijnaldem mag uh, gaan gooien. Giuliano heeft gegooid. ...naar Viergever. Viergever terug naar Wijnaldum. Wijnaldum laat de bal van de voet springen... ...maar blijft de bal bezit met een beetje mazzel. Nu moet een goede voorzet komen vanaf die linkerkant. Komt richting tweede bal. Eltidoor in de armen van Robin Ruiter. De kopbal van Josie Eltidoor. Dit was zijn kans, zijn moment voor Glorie. Maar het lukt hem niet. Hij kopt de bal wel. Maar recht in de armen van Robin Ruiter... ...die de bal nog altijd in de handen heeft. En hem nu hard naar voren probeert te schoppen... ...maar raakt de bal half. De bal blijft in de lucht hangen. En dan is het Berghuis... Die die een duwtje in de rug krijgt. En daar zet een vrije trap. Adam Maher gaat hem nemen. Sorry. Hij uh, gaat even een aanloopje nemen. En weer, zoals ook zojuist bij dat uh, gevaar, was het... Uh... Uh, ...is het alles en iedereen van uh, AZ dat naar voren gaat. Ook Wijnaldum, uh, de enige die achterblijft als ik het goed zie, is Viergever. Daar komt die bal, richting het doel, richting Ruiter, die gaat omhoog... ...laat de bal los, bal nog steeds los en dan is het via Jan Wouters en Neon de Kogel... ...dat de bal uit het strafschopgebied wordt weggewerkt. Tommy Hoor lijkt op een hensbal van uh, Berghuis, inderdaad is een hensbal. En dan mag uh, uh, Utrecht even rustig ademhalen met de vrije trap aan de linkerkant van het veld. En uh, zo uh, hebben we extra tijd. Ik heb nog niet gezien hoeveel we krijgen. Ik dacht vier minuten. Inderdaad vier minuten waar anderhalve minuut van voorbij is. En we dus nog tweeënhalve minuut te gaan hebben. Robin Ruiter gaat de bal in het spel brengen. 2-1 FC Utrecht. 1-0 weer door de kogel in de 48ste minuut. De gelijkmaker van Rijnen na een fout van Ruiter. En die prachtige van Moulenga zorgt dus voor de stand die nog altijd op het scorebord staat. AZ in balbezit. Bal wordt breed gelegd, niet uh, goed. En dan zit uh, uh, FC Utrecht ertussen. Kan uh, er door Herings een bal worden gespeeld, maar heeft Wijnaldeman een overtreding begaan en heeft uh, Pieter Vink, die het goed doet vanmiddag, gefloten omdat uh, Anuar Kali te hard werd geattaqueerd en een vrije trap krijgt. FC Utrecht halverwege de helft van AZ, de vrije trap. Kali gaat er voor klaarstaan. Hij heeft ook een hele aardige wedstrijd gespeeld, deze jongeman van FC Utrecht. Hij gaat de vrije trap nemen, doet het uh, kort naar Oor. Oor naar uh, zijn landgenoot Sarota, terug naar Kali. Kali naar de rechterkant. Naar Assade, Assade, naar Kali, Kali helemaal over de hele. Naar de linkerkant, naar Herings, Herings uh, staat uh, vrij. Het is de kogel die de bal heeft, mooie beweging van de kogel. Schiet de bal over het doel van Esteban en die heeft haast. Die wil heel snel een uh, andere bal, want de bal ligt in het uh, vak van FC Utrecht supporters. En dan kan het wel eens lang duren voordat de bal terug is. Bal ondertussen, nieuwe bal in het spel. Wordt naar voren geramd richting Eltidoor Die komt naar... Uh, Maher, Maher naar de rechterkant, daar komt Beres, Beres voor. Oh, wat scheelt dat weinig, zegt de bal net niet voor de voeten van Valkenburg. Maar het spel gaat uh, verder. Wordt de bal weggekomen uit het strafschopgebied van FC Utrecht. Wordt opgevangen door AZ, krijgt een vrije trap. AZ halverwege de helft van FC Utrecht. Ik kijk naar de klok door een halve minuut te gaan. 2-1 FC Utrecht. Vrije trap. AZ halverwege de helft van FC Utrecht. En Adam Maher weer achter de bal. En weer alles en iedereen voor het doel van uh, FC Utrecht. Enige nog achter. Vier geven. Dan komt die vrije trap. In op het gebied wordt gekopt. Door Valkenburg maar naar de zijkant. Opgevangen door Berends. Berends, wat kan hij doen met de bal? Gaat lopen met de bal. Moet hij niet doen. Heeft twee man voor zich. En dan één van die twee man. In dit geval oorschiet de bal over de zijlijn. En dan mag AZ gaan gooien. De laatste actie. Laatste aanval van AZ. Berends duurt heel lang voordat hij de bal gaat gooien. Schiet op joh, want anders sluit uh, uh, Vink voor het laatst. Dat doet hij dan nu ook. En zo wint FC Utrecht. Luid gejuich heen, op de tribunes. Want FC Utrecht wint weer nu van AZ met 2-1. En met name dat doelpunt, de winnende van Mulenga, is om meerdere redenen een prachtige. Niet alleen vanwege de actie, maar ook vooral omdat het de winnende is, 2-1. En door die overwinning klimt FC Utrecht naar de zesde plaats op de ganglijst. Dat passeert de NEC weer. En groningen Herakles is inmiddels afgelopen. Dus 2-0 was dat vlak voor tijd nog een rode kaart voor Vijnovic van Herakles. En door die overwinning klimt Groningen naar de negende positie. NEC tegen Nakweda eindigde eerder vanmiddag in 1-1. Vitesse over klimmen gesproken kan mede koploper worden. Dan moet de ploeg uit Arnhem straks gaan winnen. Zo direct over minuut of vier gaan we beginnen. En we moeten ze winnen van Roda JC. Ze deden het heel goed tegen de Grote de afgelopen week. Kan de ploeg ook de lijn doorzetten tegen de wat kleinere clubs. Joep Schreuder praat daarover vlak voor die wedstrijd... met de trainer van Vitesse, Fred Rutte. Je hebt een hele goede maand november achter de rug. Tegen topploegen, nu tegen misschien wat mindere. Waar moet je dan op letten als trainer? Ja, weet je, kijk, nu... Uh, ik moet zeggen, niet alleen nu, hoor, maar dat hebben, we, dat hebben we al vaker gehad dit seizoen. Ja, dan zullen wij, zullen wij wat vaker de bovenliggende partij zijn. En, uh, maar van de andere kant is het ook wel weer zo. Ik heb de statistieken nagekeken en in, in grote fases in Eindhoven zijn we ook de bovenliggende partij geweest. Hebben we ook ons kansen kunnen creëren? Kijk, en, en waarom zou dat vandaag niet kunnen? Omdat je thuis speelt. En uit, daar moeten we echt een compliment voor geven. Want het is wel heel knap. Hè? Als je zeven keer uit wint. Maar thuis win je niet. Maar, nee, maar twee keer? Nee, maar. Ja, ach, hij, ja, maar je... als, wij, als wij misschien in het begin van het seizoen uh, uitwaardig staat. dan is de balans weer anders. Dus uh, kijk, dit, dit is allemaal. Uh, ja, het is mooie, uh, mooie statistieken voor, uh, voor de buitenwacht. Maar. Uh, kijk, als we dit vol kan houden. als wij dit vol kunnen houden tot het einde van het seizoen. Ja, waar zit dan het probleem? Vet Rutte. Ja, Lijkt me ook geen probleem. Gewoon hè. Nee, zo wordt één hier vanaf uh, half vijf dus op uh, Radio 1 met Rachna Niemeyer. Gaan wij het even hebben over handbal. De Nederlandse vrouwen hebben het wk kwalificatietoernooi in Apeldoorn gewonnen. En daarmee hebben de Nederlandse vrouwen zich geplaatst voor de playoffs van het, uh, voor het WK van 2013. Oranje won vanmiddag tegen Oostenrijk. Ook de slotwedstrijd, het werd 30-18. Richard van der Malen blik terug met... Dan niks snelder. Was een makkie uiteindelijk? Nou ja, makkie uh, niet. In het begin hadden we toch nog wel problemen om, uh, om gelijk een, uh, een teken te kunnen zetten. Maar uh, na tien minuten van hard werken in de dekking kom je dan uh, ja, op een gegeven moment toch op voorsprong. En die hebben we redelijk snel uitgebouwd. Waren jullie wat nerveus in de eerste tien, vijftien minuten? Want de druk was toch behoorlijk groot. Ja, de druk was zeker groot. We wisten vandaag gelijk spelen of winnen. Anders heb je gewoon niks. En uh, dat was eigenlijk hetzelfde uh, verhaal uh, vrijdag tegen Slovenië. En daar... ...was ook de druk wel uh, dat we daar ja, iets moeilijk mee omgingen. De spanning uh, greep, greep soms toch wel naar ons toe. En uh, vandaag was het eigenlijk de eerste tien minuten... ...en daarna merkte je gewoon rust bewaren, dekking neerzetten... ...en dan gewoon vanuit die, uh, die structuur naar voren, naar voren werken. Dat was het verschil met afgelopen vrijdag... ...toen jullie nipt zwaar bevochten die ja. zegen eruit... ...sleept in 24-23 Slovenië... Ja dat er nu meer structuur, meer overleg en ook die dekking... die bleef maar geconcentreerd goed staan en vechten? Ja, precies. Dat is precies wat je zegt. Als, zodra de structuur er is, dat iedereen weet wat er wordt gespeeld... en op welke manier we moeten lopen... dan zie je gewoon dat er heel veel mogelijk is... en dat we heel veel goede kansen creëren. En in de dekking was het vandaag heel erg duidelijk. We moeten op de twee schutters uit en uh, daarnaast worden gesloten bij de cirkel. En ja, ik denk met 18 doelpunten heb je dat gewoon goed gedaan. Goede keepers nog erachter. Ja, Marike van der Wal deed het uitstekend. Met name in de eerste helft toen jullie het af en toe toch even lastig hadden. Ja, ja dan is het altijd fijn als je dan een keeper erachter hebt die uh, nog een paar balletjes voor je eruit haalt. En uh, ja, dus de, de samenwerking tussen de dekking en de kiepster was gewoon goed. Het was een dramatische zomer voor jullie. Daar is al veel over gezegd. Geen Olympische Spelen. Het EK dat moest worden teruggegeven vanwege financiële problemen bij uh, het Nederlands Handbalverbond. Ja, jullie zijn supergretig om iets, hoe moet je het verwoorden, recht te zetten.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 Ja. Jullie spelen waarschijnlijk in juni in de play-offs tegen een ploeg op dat EK. Het wordt sowieso een sterkere tegenstander. Is deze ploeg jong, nog niet zo ervaren, in staat om ook die play-offs te winnen? Um, ja, dat is natuurlijk een beetje afhankelijk van welke loting we krijgen. Maar, uh, ik ben. kan eigenlijk... zomaar Zweden zijn bijvoorbeeld. Ja, maar we hebben ook al in het verleden laten zien... dat als wij met onze groep zo gedreven en zo agressief... en zo gemotiveerd een wedstrijd ingaan... dat we echt uh, de tegenstander gewoon onder druk kunnen zetten. En dat ze het daar heel moeilijk mee hebben. En dat maakt niet uit welke ploeg het is. We hebben vorige week ook tegen Rusland gelijk gespeeld. En dat is ook, niet de, uh, ook gewoon een wereldklasse ploeg. Dus het is voor ons gewoon heel belangrijk dat we naar onszelf kijken en dat we zelf agressief en, en gemotiveerd beginnen. En, ja, want in die dekking, daar moet het bij ons allemaal beginnen. Daarna loopt het naar voren wel los. Handbalster Daniek Snelder. Kijken we nog even naar de Jubileer League. De twee wedstrijden van vanmiddag zijn daar afgelopen. Sparta tegen ons is geëindigd in 5-1. Betekent dat Sparta de nieuwe koploper is met 33 punten uit 15 wedstrijden. En VV staat daar tweede met 32 uit 15. En die andere wedstrijd, Volendam, de graafschap, is geëindigd in 0-1. En door die overwinning is de graafschap geklommen naar de negende plaats. Radio 1. Het NOS-journaal. 1 minuut over alle vijf, zo het uitgebreide weer. Mijn eerste hoofdpunten met Martijn van in Diemen-Noord is vanochtend Patrick Brisbane doodgeschoten, een bekende van de politie. Hij wordt onder meer in verband gebracht met de invoer van een partij cocaïne. En hij werd vorige week nog genoemd in een artikel in Nieuwe Revue over de foute vrienden van Badr Hari. Verscheidene omwonenden zeggen dat ze schoten hebben gehoord, maar het duurde lang voor de politie werd gealarmeerd.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 wijken in het zuiden van de stad zouden worden gebombardeerd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Willemijn Hubert. Er trekken her en der buien over het land, maar die worden langzaam minder actief en ook wat minder in aantal. Vannacht is het breed opgeklaard en plaatselijk kunnen er misbanken ontstaan. Bovendien kan er lokaal gladheid optreden. De temperatuur van de lucht daalt al op veel plaatsen tot rond of een paar graden onder het vriespunt, maar ook sommige wegen kunnen door de heldere hemel flink afkoelen. Op veel plaatsen zullen er preventief al strooiacties opgestart worden, maar desondanks blijft het opletten als u de weg op gaat. Later in de nacht neemt de bewolking vanuit het westen toe en dan gaat de temperatuur iets oplopen. De zuidenwind trekt aan, tot matig boven land en krachtig aan zee. De mistbanken verdwijnen geleidelijk en in de vroege ochtend gaat het regenen. In het midden en oosten van het land valt er eerst nog droge sneeuw of natte sneeuw en dat kan best even blijven liggen. En ook dan geldt voor deelnemers aan het verkeer goed opletten dus, want het kan glad worden. En het gebied met neerslag trekt in de loop van de dag over het land. Daarachter loopt het kwik nog iets verder op tot een graad of zes aan zee. De wind draait van zuid naar west en blijft stevig doorstaan. Dinsdag wordt een regenachtige dag en ook daarna blijft het wisselvallig. Bovendien gaat de temperatuur dan langzaam weer wat omlaag. De kans op winterse neerslag neemt na dinsdag ook weer toe. Sport Radio NOS, op NOS Radio, Preventief strooien is in de klaarstijd, maar wij gaan naar Vitesse Roda JC, Racht naar Niemeyer. Ze kunnen zomaar op kom komen. Ja, en dat moet toch lukken tegen de amateurs van Arnhemse boys vanmiddag. Want in die tenuus bij de 0-0 stand na 2,5 minuut. In die tenuus van de derde klasse, ik weet niet eens of het zaterdag of zondag is uit Arnhem, speelt Rode JC. Het is een tenu wat het meest lijkt op dat van PSV. Zwarte broeken, rood-witte shirts. Heeft er allemaal mee te maken dat de Belgische scheidsrechter Lardo, Jonathan Lardo... ...gezegd heeft dat de achterkanten van de shirts te veel op elkaar lijken. Dat spelers die niet uit elkaar zouden kunnen houden. Uh, en dus moest er iets anders uh, komen. Nou, dat zijn de tenus geworden met als shirtsponsor daarop Bema Auto Recycling. Een ouderwetse sloperij, naar ik vermoed, die uh, vandaag een hoop publiciteit krijgt. Als uh, Vitesse probeert te komen met een lange paas vanaf de eigen helft naar de linkerkant... ...natuurlijk Theo Jansen achter de bal van Aanholt kan die bal net niet uh, belopen... En zo blijven we bij die gelijke stand zonder doelpunten. Bij Roda wel wat wisselingen. Een basisplaats voor Kadar. De Hongaar in het hart van de verdediging. De beulen ontbreekt op het middenveld. En daar staat nu Danilo... Voor de rest een basisplaats voor Afane in het 4-2-3-1 systeem. Hij staat aan de linkerkant. En natuurlijk zoeken naar Malky. Maar Vitesse voorlopig aan de bal. Aan de rechterkant van het veld. In de normale tenus. Inspeelpaas richting Reis. Klaarleggen maar voor Kakuta. En die schiet van 16 meter recht voor de goal van Kuto van Roda. Behoorlijk hoog de bal de tribunes in. Die Kuto is trouwens terug bij de Limburgers. Was vorige week nog geschorst. miste de nederlaag op het laatste moment opgelopen thuis tegen Ajax slappe trap van Courtois, Maar die bal schiet met wat geluk door tot bij uh, Hupperts. Wordt ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant van het veld als laatste aangeraakt door Van Aanholt. En zo mag uh, Roda met Montaigne de rechtsback een in, uh, ingooi gaan, uh, gaan nemen. Vitesse met dezelfde elf mensen. Dat zien we al wekenlang. De mooie overwinningen hebben we gezien op Ajax in Amsterdam. Op PSV in Eindhoven en tegen deze Arnhemse boys. Uit Kerkrade moet dat vanmiddag toch geen probleem zijn. Daar is de voorzet bij Roda. Richting de linkerkant van het veld wordt nog uh, gelopen. Blijft die bal nog binnen ook, zeker. Maar daar is de ingreep van Kalas dan. En zo kan Vitesse overnemen. Een meter of tien buiten het eigen strafschopgebied. bal wordt aangeraakt en dus een ingooi voor de Arnhemers. Die tot nu toe nog geen uitgespeelde mogelijkheden hebben gekregen in de beginfase van deze wedstrijd. 4,5 minuut op de klok. Kalas moet de ingooi nemen, de bal moet ietsje achteruit, gaat daar van Ginkel. Dan zitten we halverwege de helft van Vitesse aan de rechterkant van het veld. Vitesse kan bij winst met minimaal 4-0, dat is nog even belangrijk, de koppositie pakken. En dat is uh, sinds een jaar of 12 niet meer gebeurd. Kijk aan, het is toch wel 0-0. was er niet geboren, dus stom zeg maar. Nee, ja, 1966, uh, Twan, we dansen er al op Stevie Wonder <laughs> met uh, Uptide. Maar we gaan nu gewoon lekker naar Vitesse, Roda JC 008. Naar, het blijft even wennen met die shirt van Roda, hè. Ja, en waarom het nou Arnhemse boys is geworden en niet een andere club is, mij volledig onduidelijk. Het is 0-0 na acht minuten. Het is wel bijzonder. Ze hebben over het algemeen de rugnummers gehouden die ze hadden. Maar er moest voor de wedstrijd nog wel een extra papier worden gedrukt met wat, wat wijzigingen. Nou, deze man aan de rechterkant heeft uh, zijn nummer gehouden. Daar is uh, ja, het doorgaan van Roda aan die rechterkant. Het is Hupperts die er niet bij komt. En zo mag uh, Vitesse bijna bij de eigen vlag gaan, uh, gaan gooien. Van Anhold naar uh, achteren gegooid. Waar moet het uh, naartoe? Kasja heeft de bal. Kies dan maar voor zijn eigen keeper, voor Veldhuis. En het publiek achter zijn doel wil eigenlijk dat Vitesse zo snel mogelijk naar voren toe gaat om een goal te maken. Vitesse is de bovenliggende partij, heeft het initiatief en nu de lange paas richting Boni. Daar is hij voor het eerst, maar komt niet aan de bal. Want er wordt weggekopt op de rand van het Roda strafschopgebied door Biemans. Lichte overtreding ter hoogte van de middenlijn, even het vasthouden van Van Ginkel. En Roda verdient daar die overtreding op. Mark-Jan Het staat hem overigens behoorlijk dat rood met wit. Verdient een vrije trap op een meter of tien voor de middellijn. Jimmy Hemt, de linksback, gaat die bal voor zijn rekening nemen. Voor de nummer 17 van de eredivisie, Roda won pas twee keer dit seizoen. Dat was allebei in eigen huis tegen de wat kleinere ploegen. Tegen VVV, tegen Willem II. En een paar 0 nul nulletjes in uitwedstrijden. Maar het houdt niet over voor het elftal van Brood. Die ploeg, Roda, staat opnieuw onder druk. Het aanspelen van Neymet. Daar is Malky, wat aan de rechterkant halverwege de Vitesse-helft... leidt balverlies na een ingreep van Van der Heijden... En zo aan de linkerkant van Anold in balbezit gekomen. Kies voor Kasia. Vijf meter voor het strafstopgebied. Van Vitesse naar voren toe richting Van Ginkel. Aan de rechterkant op het middenveld. dan gaan het wat verder naar buiten toe richting Ibarra. Terug naar Van Ginkel. En zo zitten we bij de middencirkel in de buurt. Jalari van der Heijden zou kunnen inspelen richting het middenveld. Kies voor een bal breed op Kasia. Die dribbelt dan wel het middenveld in. Ibarra is vrij op de rechterflank. Krijgt nu de bal. Daar is ook Hemte. De verdediger goed doorgelopen bij de thuisploeg door Kasia. Ja, teruggelegd op Van Ginkel. Uithalen maar. en schiet ook. Ja, ja. Met de linkerval Van Ginkel van precies 16 meter. Hij staat op de rand van het strafschopgebied. En vindt rechts een hoekje waar de bal precies in kan. Achter Filip Kourtou. En deze wedstrijd 10 minuten aan de gang ruim Het is 1-0 voor Vitesse. Door het doelpunt van Marco Van Ginkel. Voor hem nummer 3 van het seizoen. Het gaat niet eens in heel hoog tempo. Van Ginkel kijkt een keertje. Schiet dan. En dan gaat die doelman wat laat naar de hoek. Het past allemaal precies. Vitesse tegen het rood-wit getooide rode JC op een een-op-voorsprong. Doelpunt te maken, Marco van Ginkel. Iedere vanmiddag eindt de NEC tegen NAC Breda in 1-1. Het werd 0-1 voor de ploeg uit Breda door Lurling. En Platje maakte de gelijkmaker. Inderdaad, weer hij weer. Melvin Platje, de man die profiteert van keepersblunders... en altijd scoort in de kluts. Roland van der Geer in gesprek met de man van de gelijkmaker. Wat zal jij opgelucht zijn? Wat zal NEC opgelucht zijn? Ja, ik denk dat je de wedstrijd ziet, de tweede helft dat we. De nou, eerste helft vond ik wel dat we redelijk speelden. We creëerden al een aantal kansen en uh, had je best op voorsprong kunnen komen. En ja, in de tweede helft gaat het gewoon uh, verslappen. En uh, ja, dan ben ik nog blij dat we het nog de 1-1 maken op het laatst. Dus uh, uh, daarom. Ja, het aantal kansen uh, waar je het over hebt, het aantal momenten dat jullie voor de goal komen is eigenlijk niet heel als je ziet hoeveel balbezit je hebt. Ja, ik De eerste helft had ik ook twee goede kansen. En, uh, eentje Bland van de lat en eentje die pakt uh, de al heel goed uit. En, uh, tweede helft creëren we veel minder kansen en uh, ja, ben ik blij dat we zo'n uh, 1-1 maken. Wat maakt het zo moeilijk deze middag? Ja, ik weet het. Uh, tweede helft slappen we gewoon. Ik uh, denk dat we allemaal te makkelijk denken of zo. Of, uh, ik, weet, ik weet niet wat het was. En, uh, en toen, toen we nog de 1-1 maakten, toen kregen we iedereen weer vertrouwen. Iedereen ging, ging weer voor de bal en uh, nou, ik ben heel blij dat we nog de 1-1 hebben gemaakt. En toen loopt er een soort opportunisme in en dat stuurde jullie wat vooruit hè? Ja, ja, wat ik al net zei, ik vond de eerste het best wel redelijk spelen. Ze had een paar leuke aanvallen tussen. Een paar mooie 1-2's met, uh, met, met, met Riks en, uh, en met Rick volgens mij. Dus, uh, en de tweede helft, ja. Dus, uh, ik weet niet wat er aan de hand was. Uh, we verslappen gewoon helemaal. We jagen niet meer. Uh, ik weet niet wat het was. Maar... Dus uh, wat ik al net zei, we maakten we weer de 1-1. Uh, zetten we wel daarna weer druk. Ik kwam vertrouwen weer naar boven. En, uh, jammer dat we nog niet in de slotvase nog een goaltje hadden meegepikt. Maar ja, met 1-1 uiteindelijk ben ik wel tevreden. Ja, Is de tevredenheid er wel als je kijkt over de, de 90 minuten? Ja, als je, als je helemaal in de tweede helft ziet, dan ben ik nog buiten. We nog een punt halen. Zeker. Want de wedstrijd verliep, denk ik, wel zoals jullie hem hadden verwacht. Hè? Het initiatief in de schoot geworpen en Nak puur op de counter. Ja, zeker. De, de eerste helft ging goed, in de tweede helft was het gewoon matig. Toch is er wel iets magisch hier. hè. Jullie lijken je niet te kunnen verliezen. In eigen huis. <laughs> nee, nee, nee. Ja, het is gewoon. Wat uh... ik al zei, ben, ben blij met de punt. En dat uh, linker is wel gehandhaafd? Ja, ja, ik heb liever gewonnen, maar uh, het staat er daar meer in, niet meer in vandaag. We deze nou geschikt af kunnen kondigen, Tim? Of, uh, ja. Ja, ja, ik schat. Ik ben altijd blij dat je die moderne platen hebt. Maar ik ben blij dat jij deze mag afkondigen. Een <laughs> soort uh, op een mooie Pinksterdag gecombineerd met wat kerst may take uh, long heet hij. Wie gaan het uh, Tim We gaan het hebben over Vitesse tegen Roda. Vitesse dus al vroeger voorsprong in die wedstrijd. Ragnar. Het is 1-0 voor Vitesse na nou, dat doelpunt van Van Ginkel het afstandsschot. De schuiver in de rechterbenedenhoek. Maar initiatief initiatief een klein beetje overgenomen. Toch door rode JC geplaagd door wat blessures. Dus Donald afwezig, de Beulen afwezig, Tamata al een tijdje weg. Maar die ploeg heeft ook nu de bal met aan de linkerkant een Is ingespeeld nu naar de rechterkant op de helft nog van... Rode JC met uh, Biemans. die is uh, probeert om wat uh, in te schuiven, zit dan Montaigne aan de rechterkant. Oh, nee. Jij wou iets kwijt, Tom? Of? Sorry nee, ik dacht, oh, dacht nee. dat ik niet. Uh, nee, maar ja. dat ik neem het niet kwalijk. Ik zou zeggen, dit is de Biemans van Willem II, zeggen <laughs> mijn kinderen altijd. Ja, dat zei ik ja, eigenlijk. Ja. ja, dat was uh, zeker die Biemans. Terwijl er een uh, blessure is bij Montaigne. Westen, ligt even stil. Even misschien een vraag aan jou, Tom. Want dat, uh, ja, dat Roda speelde in die andere tenus. Hè, dat, dat horen ze dan een kwartiertje, twintig minuten van tevoren. En bedoel, mag dat iets uitmaken, of vind jij of niet? Nou ja, het mag waarschijnlijk niks uitmaken. Maar het is toch altijd wel heel onrustig natuurlijk zo. Met een ander shirt en dan nog iemand. Dus het zal altijd wel iets uitmaken. Ja, aan de andere kant, die Roda's shirts waren ook niet echt een succes dit seizoen. Dus wat dat betreft... Nee, dat dus alleen maar vraag is natuurlijk wel haalt ik de, de materiaalman van Roda nu de kerst? Ja, nou ja, goed de scheidsrechter die heeft zich wat dat betreft is dus laten gelden terwijl Roda de bal weer heeft op de eigen helft. De die shirts zijn normaal gesproken natuurlijk gekeurd door de KNVB, zou je zeggen. Het zijn geen uitenuws, het zijn de thuistenu's. Maar goed, het is een gek verhaal. Daar is Biemans meer, die van ex-Willem II, zeg maar. Montijnen is weer opgestaan aan de rechterkant. De hoogte van de middenlijn. Roda heeft nog altijd die bal met Nemet nu ook. En wordt uh, met de minuut eigenlijk brutaler. Want nu kan er worden geschoten door Nemet. Zoekt een linker benedenhoek. Het is best een krachtig schot. Het is wel zo dat Piet Veldhuizen de keeper van Vitesse die bal van verder ziet aankomen. En hem ook betrekkelijk eenvoudig met een simpele duik terug pakken heeft, Maar toch, het is een teken aan de wand. Een schot voor de boeg. Zoals u wilt, Roda wil zich nog niet helemaal neerleggen bij een nederlaag. Nog drie goals en dan is Vitesse de nieuwe koploper. Dat moet toch doping genoeg zijn, zou je zeggen, voor de ploeg van trainer Fred Rutte om ervoor te gaan. Ter hoogte van de middenlijn is het nu jan ari van der Heijden. Namens Vitesse speelt naar reis in de as van het veld van Anhold. Wat lastige aanname, passeert wel Montaigne. Dan komt Danilo op bezoek. Op het punt van het strafsoepgebied van Roda aan de linkerkant van het veld. bal gaat over de zijlijn van Arnold neemt die bal richting Kakuta. Kakuta nog altijd heeft veel bewegingen, maar is Montaigne nog altijd niet de baas. En dan denk ik dat die bal als laatste wordt geraakt door Danilo. Die veronderstelling klopt wel, maar Montaigne heeft zo aan het shirt van zijn tegenstander gehangen. Dat Vitesse daar een vrije trap mag gaan nemen. Bijna op de achterlijn. Het is eigenlijk een verkapte corner voor de ploeg van Theo Jansen onder meer. Die zich heeft gemeld om deze bal met zijn linker voor de goal te gaan trappen. Twintig minuten bijna aan de gang dit duel. En dus een behoorlijke kans met lange mensen voor Vitesse. Een behoorlijke kans om eens lekker te koppen op die goal van Kuto. Het is alweer even geleden dat er een mogelijkheid is geweest. Zoveel zijn er in totaal trouwens helemaal niet geweest voor Vitesse. Daar is de bal van Jansen. Achterin het strafschopgebied op het hoofd van Kasia denk ik. Dus al die mensen in. Dan Kakuta en Hupperts voor de counter van Roda. Is het eerste mannetje van Arnold kwijt. De tweede dan misschien ook nog. Nee, dat gat wordt dit gelopen knap door... Uh... Kakuta, zo gaat de bal terug naar de doelman van Vitesse Veldhuizen. Zojuist dus een keer getest. 1-0 dat wel voor Vitesse tegen Roda na 20 minuten rem. We gaan het hebben over het wereldbeker schaatsen in Astana. Op de 10 kilometer leek Bob de Jong daar toch echt af te gaan op de overwinning. Maar in de laatste rit werd zijn tijd toch nog verbeterd... door een bijna ontketende Jorrit Bergsma. Bert Maalderink in gesprek met die winnaar. Leef je weer? <laughs> ja, begin nu weer wat te komen. Ik was echt uh, een steken pad na de rit. Oh, dat 10 kilometer. Ja, ja ik begon hem heel goed eigenlijk. Gelijk begon te schaatsen en uh, het ging ook best wel lekker. De bochten liever lekker en het rechte hand Dus ik pakte gelijk best wel veel winst in het begin. En dat, uh, dat ging heel lang goed. Maar uh, je laatste paar rondjes, uh, ja, het was echt een wat te veel. Ja, toen had je al zoveel gewonnen in het begin. Want op welke tijd ging jij weg? Wat was het idee uh, toen je aan de start stond? Uh, ja, je ziet er gewoon dat Bob de Jong hier een hele een knappe tijd neerzet, een hele scherpe tijd. En dan denk je, ja, je weet ongeveer wat je moet rijden qua rondentijden, maar ik tijden. Maar ik heb gewoon gedacht van uh, ik ga gewoon lekker rijden, gelijk mijn slag pakken. En dan, uh, dan moet ik hem wel kunnen hebben. Hey, omdat ik je coach vanaf het hoorde zeggen van 1248, oh, dat is wel een beetje zo'n tijd. Zei dat ook tegen jou of uh, hield hij dat verborgen voor jou? Nee, hij ja, heeft wel verschillende tijden doorgegeven. Op een gegeven moment zat hij op 43, 12.43 had hij door. En de schoonmaat, weet je, naar 12.45 en uh, ik blokkeerde op het einde, blokkeerde ik echt. En, uh, ik kon echt geen streek meer verzetten, dus, uh, dus dat vloor ik best wel veel. Maar uh, ik kon het uh, ja, er binnen houden. Ja, maar het is toch gek, hè? Op zo'n baan waar geen kip bijna is, nou ja, dan zit je toch bijna... ...op sommige momenten van de race op wereldrecord te rijden. Dat is toch wel uh, helemaal hemeltje onmogelijk, toch? Ja, ja, ja, het is jammer dat hier niet veel publiek zit. Dat is wel een heel mooie hal, maar ja, jammer dat het publiek er dan niet is. Zeg maar. het, het leeft hier nog niet genoeg. Dus, uh... maar ik doe er mee op de tijden die je dan rijdt, dat je hier achteraf, ver weg... ...waar bijna niemand is, zo ontzettend hard rijdt. Ja, nou, ja ik ben gewoon in goede doen. conditie is goed en uh, technisch loopt het wel lekker. En dan, uh, ja, dan, dan moet het er gewoon in zitten en... Uh... Ja, nu loopt het ineens uh, iets te veel op op het eind. Ja, misschien ook die ploeg de van gisteren een beetje in de benen. Maar uh, ja, voor uh, hetzelfde geld dan hou je hem vlak. En dan, uh, ja, dan komt er een mooie tijd uit. Zei de winnaar dus, Bergs, maar Bob de Jong werd tweede en de Koreaan Ching Oum Lee, de Olympisch kampioen, weet u wel. Na dat wisseltje van uh, Sven Kramer, die eindigt als derde, maar wel op 16 seconden. Jan Blokhuizen werd zevende en Tedjan Bloemen kwam niet verder dan de tiende plek. Het zijn niet de beste tijden voor Herakles uit Almelo. Vorige week een gelijkspel in Tilburg tegen Willem II. En vandaag ging de ploeg onderuit in Groningen. In de Euroborg verloeg de verloren ploeg van Peter Bos met 2-0. Frank Snoeks in gesprek met de trainer van Herakles. Verliezen doe je van een tegenstander, maar het begint vaak bij jezelf. Was, was dit zo'n dag? Dat denk ik wel. Ik vond ons uitstekend spelen, de eerste helft. Bovenliggende partij, waar de grip op de wedstrijd. We krijgen zelfs ook goede kansen. Alleen we schieten hem niet binnen. En de tweede helft vond ik dat we ook prima begonnen. En vlak voordat we de 1-0 maken, of dat, voordat zij de 1-0 maken... krijgen wij natuurlijk die kans... Nou, ah, jullie maken. maakten hem. Uiteindelijk maken we hem zelfs, ja. <laughs> ja. Maar wij moeten natuurlijk vlak daarvoor, want zij leveren de bal in. Willy gaat alleen richting, richting Luciano. Dus daar hadden we natuurlijk ook meer uit moeten halen. En een ander breekpunt was natuurlijk dat we Ben moesten wisselen. Want die kon niet zoveel meer zien. En na de 1-0 kwam de 2-0 er gelijk achteraan... en daarna is het geen wedstrijd meer geweest. Dus het verliezen begint bij Heracles zelf? Altijd. Altijd. Eh, maar, maar het was niet alleen een kwestie van, van, van kansen niet verzilveren, toch, vandaag... Nou ja, goed, kijk, ik weet niet hoe jullie die wedstrijd hebben gezien. Maar nou, je hebt een spook eigen doelpunt. Ja, maar goed, dat, dat kan natuurlijk een keer gebeuren. Maar na dat doelpunt was het voorbij. Ik vind dat we dus een uur, ik geloof dat die ergens in rond de zestigste minuut viel, dat we een uur uitstekend gespeeld hebben. Waarin we volledig grip op de wedstrijd hadden. Wij bepaalden. En daarna was dat over. Daarna hebben we niet meer ons spel gespeeld. Zijn we gehaast gaan spelen. Die tweede valt er ook wel heel snel achteraan natuurlijk. als is voor hun comfortabel. Maar daarna vind ik dat wij, uh, dat wij niet meer dreigend zijn geweest. En dan uh, en, en had ik niet meer het gevoel dat we nog zouden scoren. Je verliest uiteindelijk nog meer dan de wedstrijd. Je verliest nog een speler uh, in de extra tijd. Ik heb eigenlijk geen idee waarom. Heb jij enig idee waarom je werd weggestuurd? Of uh, tast je ook in duister? Nou ja, ik heb het uiteraard nu wel, uh, wel meegekregen. Nee, maar waar het om ging was dat, uh, dat de scheidsrechter dacht ik, een indirecte vrije trap gaf. Terwijl wij dachten dat het een directe vrije trap zou zijn. En hij gaf aan dat Everton niet geraakt was. Dan denk ik, waarom? als hij niet geraakt is, hoef je ook geen vrije trap te geven. Maar dat had de scheidsrechter gezegd. En toen had Marco schijnbaar tegen hem gezegd, je lult. En hij verstond, je bent een lul. En daar zou dan het misverstand uh, over zijn. Dat eigen doelpunt. Iedereen maakt een keer een eigen doelpunt. Uh, zal jou ook wel overkomen? Jou, nou, net, jij uh, net weer niet. W maar hoe ga je met zo'n speler om? Wat ga je tegen hem zeggen? Nou, ik hoef hem niks te zeggen. Hij doet het niet expres. En hij probeert daar een doelpunt te voorkomen. En hij raakt hem volledig verkeerd. Vanuit volle sprint. Dat, dat kan gebeuren. Kan gebeuren. Groningen, Heracles. Dus Heracles, lekker gevoel. Maar wel gewoon 2-0 verloren daar in Groningen. Utrecht AZ werd 2-1. NEC tegen NAC werd eerder op de middag al 1-1. En Vitesse is aan het spelen thuis tegen Roda JC en bij winst komen zij gelijk met Twente en bij vier goals uh, verschil gaan ze zelfs over Twente heen omdat ze dan een beter saldo hebben. Wedstrijd is nu zo'n 25 minuten oud. Vitesse leidt met 1-0 door een doelpunt van Van Ginkel. Wordt allemaal vervolgd samen met de overzichten in het vierde en laatste uur op deze zondagmiddag van langs de lijn. En langs de lijn. Op één.